Zondag is de finale van het hoofdtoernooi, dat in Rusland wordt gehouden. Chili speelt dan tegen de winnaar van Duitsland-Mexico. Het weer op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt vannacht tot 15 graden. De komende dag grotendeels bewolkt, opnieuw buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. DFM. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A7, hoorn richting Zaandam. Door een ongeluk tussen afrit Weiderwormen en Knopend Zaandam... bijna een half uur vertraging. Door werkzaamheden op de N9A9, den helden richting Amstelveen... tussen afrit Echtmond en Uitgeest, bijna een uur vertraging. De rechte reishok is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 aan collega Mario Zandvoort. Ja, afgelopen uur uh, Oud-Hollandse muziek bij CfM. Zandvoort uit Zandvoort. Je hoort het uh, elke zaterdagmiddag tussen 1 en 2 uur in de herhaling. Want uh, ja, dinsdagmorgen is dat programma live te horen. Het is uh, even na 2 uur Zandvoort, een goedemiddag. middag. Zaterdagmiddag en dat betekent een uh, nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En die openen wij met Earth de Fire, Je hoorde de extra lange uitvoering van Fantasy. Nou, hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Zo. goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag, kijkers. G er gaat iets niet goed. Wat gaat er niet goed? Nou, meestal als wij binnen zitten, dan gaat de zon schijnen. Ja, dat is waar. Dus... Maar geen zon vandaag. Dus uh, om half drie mag uh, onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn... even uh, tekst en uitleg gaan geven tijdens uh, het enige echte Zandvoortse weerbericht... dat om half drie... Uh, half vier hebben we uiteraard de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Het dier van de week zal ook deze week niet ontbreken. En die luistert naar de naam Diesel rond de klok van half vijf. En uh, het laatste uur komt Marco Temes bij ons uh, buurten. Om het zo ja, eens ja. te zeggen. Want uh, hij heeft onlangs een uh, muurgedicht uh, uh, onthuld in Haarlem. Daar gaan we met hem over praten. En hij is sinds enige uh, tijd is hij ook uh, columnist in de Zandvoortse Courant. En uh, dat, dat zijn nogal opmerkelijke stukjes die hij schrijft. Ja, mooi, hè? Dus ik ben wel erg benieuwd. Dus daar gaan we het ook even over hebben. Dus tussen vier en vijf hebben we te gast Marco Termes. Uiteraard ontbreken ook de vaste items uh, Pit Report... om kwart over vier niet. En we hebben natuurlijk Sport Kort. En om uh, drie uur gaat hij weer, weer van start. De Tour de France. En uh, morgenmiddag hebben we Henny Rukkert uh, te gast... Die gaat ons alles vertellen over de verwachtingen van, uh, van wat er al ons allemaal te wachten staat de komende weken daar in Frankrijk. Vanmiddag beginnen ze met een individuele tijdrit over 14 kilometer, die wij uiteraard voor u gaan volgen. Daarnaast vanavond de grote Amsterdamse avond en uh, dit weekend Porsche-geweld op het circuitpark Zandvoort. Maar daarover later in het programma meer. Uh, ik zou zeggen, uh, blijf u ook luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En als je kijkt, dan uh, zie je dat uh, Lex van den Horen uh, inmiddels uh, binnen is. <lacht> Zo dadelijk hoor je hem om half drie met het CfM weerbericht voor de komende dagen. Hier is Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tricking fast and then we talk slow.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 steeds een uh, geweldige plaats. Deze van uh, Ed Sheeran, New the Shape of You. Ja, hadden we dit even over uh, het, uh, of de nieuwe pagina van uh, Weerman Lex van der Hoorn op de CFM app. Meteopagina te vinden in het menu. En daar vind je het uh, laatste weerbericht uh, van Zandvoort. Dus kijk even op de CFM Zandvoort app. En mocht je hem nog niet hebben, download de app dan nu. Zo, dat hebben we ook weer rechtgezet, uh, uh, Lex. Hey, bij deze. cry, strap made me tough and never mowed or shouts To trouble, I rise to bubble, expectations forget rep, ain't never begged yet when I wanted to get pen's. hustle to be I'm um, exactly what my next says, that's get send I tried to cash in on my dad's death, I wanted to vent but I never said fuck all, half the rule you were never kin to me, family is certain that you've never been to me, in fact making it harder for me to see my father was the only thing that you ever did for me. Enough for you The last thing I said to you Was I hated you I loved you And now it's too late To say to you Just didn't know what to do I had to deal with it Even now deep down I'm still living To think I used to blame me I wonder what I did to you To make you hate me I wasn't even fat last a journey Your mind wasn't an easy ride You never even got to see me ride I just wish you would've reached out I wish you would've been round When I've been down I wish that you could see me now Wherever you are I really hope you found peace If I ever have kids, I like you. I'll never let 'em be without me. I wanna These lines sing to you. My job's more like public service My life just became yours to read and interpret If you heard it, it'll come across a lot different The times I throw bits when I read how they work it You see me smile, now you're gonna have to see me hurt Cause pretending everything is alright Professor Green, samen met uh, Emily Sandé. En dat was uh, Read All About It. 17 over 2, Zandvoort nogmaals een uh, hele goede middag. En het is tijd voor het uh, Zandvoorts in het kort. Het gaat toch niet over hennep, hè, Dit uh, ditmaal? Ja, dat komt vanzelf. Ja, dat komt vanzelf, oké. Okay. Allereerst, de raad kiest voor plan Springtij. Met de duidelijke meerderheid heeft de Zandvoortse gemeenteraad... woensdagavond gekozen voor het plan van springtijarchitecten architecten voor de ontwikkeling van het Watertorenplein. De Watertoren en Villa Maris, eh, ook daarbij behorend het raadsvoorstel van het college... dat een lichte voorkeur had voor springtijd boven Bad Zandvoort... werd met tien stemmen voor en zeven stemmen tegen aangenomen. Maar tijdens die raadsvergadering over het Watertorenplein... trad er helaas een storing op in de faciliteiten... die via de website van de gemeente beschikbaar zijn... en waar ook ZFM dan de, de signalen van overneemt kon de live vergadering niet worden gevolgd... of niet duidelijk gevolgd. Voor mensen die graag de vergadering alsnog willen beluisteren... kan dat via de gemeentelijke website. En daar staat een e-mailadres. Als u dat aanklikt, kunt u alsnog het audioverslag... van de raadsvergadering over het Watertorenplein beluisteren. Nou, dan krijg je je hennep. Afgelopen vrijdag werd tijdens de surveillance door de politie... in de wijk Zandvoort Noord een hoeveelheid gedumpt potgrond aangetroffen. Na onderzoek leidde dit tot ontmanteling, ontmantelde hennepkwekerij in een woning. Daar werd ook een behoorlijke hoeveelheid hennepgruis aangetroffen. De aanwezige bewoner van de woning werd aangehouden... en overgebracht naar het cellencomplex. Een man is een vrijdagavond gewond geraakt door een val in een woning. De politie... Meerdere ambulances en een traumateam zijn rond kwart voor zeven s avonds opgeroepen voor het incident aan het Kroonboomsveld. Een ambulance bleek voldoende, dus het traumateam kon voortijdig worden afbesteld. De man is waarschijnlijk lelijk op een meubilair terechtgekomen. Na de eerste zorg ter plaatse is de man voor verdere zorg naar het ziekenhuis overgebracht. En tot slot, een automobilist heeft afgelopen nacht rond kwart over drie een paaltje uit de grond gereden op het Vavageplein in Zandvoort. De automobilist reed vervolgens een, volgens een omstander ver, vervolgens door. De politie kreeg later echter een melding van een hinderlijk geparkeerde auto op de hoge weg. Het bleek te gaan om het voertuig dat het paaltje uit de grond had gereden. Ook was de auto aanzienlijk beschadigd aan de rechterkant. Een getuige zegt dat de bestuurder is aangehouden. Of de automobilist onder invloed was, was op dat moment nog niet bekend. Dankjewel Albert-Jan voor het Zandvoorts nieuws in het kort. Ook na te lezen op de CFM-app, dezelfde app waar je het weerbericht van Lex van de Hoorn op uh, kan lezen. Dus mocht je hem uh, nog niet hebben, download hem dan nu. In de Play Store, App Store en Windows Store is hij voor je beschikbaar. Ja, en over weer van Lex gesproken, hier is Crowded House. Where do we do? Walking round the room, singing stormy weather. At 57. Ja, zo dadelijk om half drie hoor je Lex van der Hoorn met het weerbericht. Maar eerst gaan we het hebben over dat geweldige geluid op het circuit vandaag. Ja, en wel de Porsche Racing Days. Ik gaf het al aan bij de opening van de, dit programma. Maar het is echt een prachtig raceweekend en ook voor Porsche liefhebbers natuurlijk. Want na de succesvolle eerste editie van vorig jaar staat ook dit weekend in de Porsche Racing Days 2017 op de agenda. Zowel vandaag als morgen staan de Zandvoortse duimpiesten bol van spektakel voor, zowel voor jong en oud. De Porsche Racing Days hebben net als vorig jaar vele bijzondere ingrediënten. Dat begon allemaal met de, de, uiteraard met de toegankelijke sfeer die het mogelijk maakt om altijd dicht bij de actie te zijn. Tijdens de Porsche Racing Days dit weekend komt bijvoorbeeld ook de Porsche GT3 Cup Benelux in actie. Dat betekent racen zoals racen bedoeld is met spectaculaire bolides waarmee de topcoureurs vechten voor elke positie vaak deur aan deur en bumper aan bumper. Ook heel speciaal is de Porsche Classic-demo. Hierbij komt de racefeer van vroeger weer tot leven. Geniet van de diversiteit van Porsches... die helemaal in een element komen dit weekend op het circuit Zandvoort. De Porsche Racing Days zijn gratis toegankelijk. Iedereen heeft vrij toegang tot het duinenterrein... de overdekte hoofdtribune en de paddocks... waar de 911 GT3-racers en de klassieke Porsche-modellen staan opgesteld. Naast alle actie op de baan is er dit weekend ook uh, tijdens de Porsche Racing Days nog veel meer te beleven. Ga de uitdaging aan en probeer samen met vrienden te ontsnappen uit de Porsche Escape Room. Voor de jongste fans is er ook de Porsche Kids Corner. Ook heel sportief. Niet alleen de toegang is gratis, maar eigenaren van een Porsche kunnen gratis parkeren op de speciale Porsche-parking. Andere merken auto's betalen 10 euro voor per dag. Dus volop Porsche geweld dit weekend op het Circuitpark Zandvoort. En liefhebbers, laat die kans niet voorbij gaan... om te genieten van die prachtige Porsche-auto's. Ja, toch mooi, hè? Dat uh, de mensen die een Porsche hebben, die hoeven niet te betalen. Nee, nee die hebben het geld er ook niet voor. Uh. Tot zover het uh, nieuws over de themaweken. Want daar zitten we middenin, hè, op het Circuitpark Zandvoort. Vorige week uh, Italia, Zandvoorts. Deze week de Porsches. En dan uh, volgende week het uh, British Race Festival. Dus genoeg uh, reden om te gaan naar het circuit of naar het center van Zandvoort. Maar volgende week tijdens de Britse dagen wordt het daar heel erg gezellig. Zodra ik het zie van met Lex van der Hoorn... maar eerst deze van de Pointer Sisters. Hier is Automatic. Your camera looks through me With its x-ray vision And all systems run the ground All I can manage To push from my lips Is a stream of absurdity Every word I intended to speak wise What is this? Zingel van de Poiter Sisters en Adam uh, oh, middag gingen we terug naar de jaren tachtig. Nou, ik kijk uh, op het klokje voor me. Het is er zover voor, hè? Ja. ja. Het ZFM weerbericht voor de komende dagen en daarvoor is aangeschoven Lex. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Hoe is het nou? Nou, goed, hoor. Ja, heb je nog uh, genoten van uh, het weer van de afgelopen dagen of viel het een beetje tegen? Nou, het viel een beetje tegen. Trouwens, ik ben één keer op het strand geweest. Ja? Afgelopen week. Ik dacht dat het maandag was. Ja, maandag was dat. En toen was het zo stil op het strand. Ja, echt waar? Ja. Dat is altijd... Als het één dag mooi weer is, dan zie je niemand op het strand. Want het moet altijd een dag mooi weer zijn. Dan zeggen ze, nou, morgen gaan we naar het strand. Ja, maar mis, want toen was het weer. Dan ben je weer te laat. Ja, dan ben je weer te laat. Dus je moet pakken, wat je pakken kan. Je zegt zoals je het zegt. Juist. Dus kijk op mijn website, en weet je een dag van tevoren wat voor weer het is. Dat is een goede tip. Ja, maar dat hoef je nu niet te doen om naar het strand te gaan, hoor. Maar laten we met vandaag beginnen. We hoeven niet meer te sproeien voorlopig even, de tuin. Want dat is gebeurd vannacht, hè. En dat was dus, vroeg in de ochtend was het afgelopen. En nu vanmiddag begint het, ja... Het gordijn gaat een beetje open, zo buiten. En langzamerhand gaat, uh, gaat het lichter worden. En dan aan het eind van de middag gaat de zon schijnen. En dan hebben we een mooie zonnige avond. En dan hebben we het uh, Amsterdam Festival, dus ja. dat komt goed uit. Dat komt goed uit, want dan is het hartstikke droog. En de temperatuur die is op dit moment uh, graden of 18. En die kan nog oplopen naar 19, misschien wel 20 graden. Zodat je er een beetje bij komt. Dus, dat is het voor vandaag. Meer uh, kan ik er niet over vertellen. Dan morgen. Dan uh, is het wisselend bewolkt. Met uh, in de loop van de dag opklaringen. En er is s morgens eerst nog kans op een buitje. Als de bewolking uh, er is. En die gaat dan smiddags uh, geleidelijk wat verdwijnen. En dan uh, hebben we morgen hebben we een uh, matige westenwind. Nu is die trouwens uh, vrij krachtig op het strand. Windkracht 5. Maar morgen is het windkracht 4 ongeveer, uit het westen. Met een maximumtemperatuur van ongeveer een, uh, 19 graden. graadje hoger dan vandaag. Toch wat positiefs. Zo, zeker. Ja, en het zeewater dat is uh, 19,5 graden. En daar zitten we dus onder, dus echt mooi weer kunnen we niet verwachten. Dat verhaal heb ik een, uh, ongeveer een, twee weken geleden heb ik verteld over die zeewatertemperatuur. Ja. Nou moeten we toch boven die 19,5 graad komen, want anders kunnen we geen mooi weer verwachten. Dan nou, maandag. Kijk, dan gaan we naar 20 graden. Kijk, ja, dan ja. gaan we naar 20 graden. Een halve graad erboven. Dan is het nog, hebben we nog wel wolkvelden. Maar de zon laat zich ook geregeld zien. En uh, in de ochtend is er nog kans op een bui, maar smiddags middags komt de zon er toch wel aardig bij. Met een zuidwestenwind. Tot westen. Windkracht 4. Uh, en de temperatuur die gaat dan naar de 20 graden toe. Dan dinsdag dan hebben we wolkenvelden en opklaringen. En dan is de temperatuur 22 graden bij een uh, zwakke, zwakke westenwind. Wind... Ja, ja nou, die temperatuur is op zich goed ja, voor de tijd van Vandaag zitten we dus op, wat had ik gezegd? 18, ja. morgen 19, maandag 20. En dinsdag 22 graden. Kijk eens, Zijn ja, maar niet temperatuur. De temperatuur is goed. Maar... Dus het gaat wel de goede kant op, maar hoe hoger die temperatuur, hoe meer, we zien, hoe meer zon we ook hebben natuurlijk. Hè. Hm. En dat is dus, uh, dinsdag is het, is het gewoon droog met opklaringen. Een opklaring wil zeggen dat het niet uh, geheel blauwe lucht is. Nee, maar goed, dan gaan we langzaam maar zeker maar weer... Maar langzaam maar zeker. Heel langzaam, heel zeker. Nou, de, de vooruitzichten. Het is dus wel aanhoudend licht wisselvallig weer. Dat is dus uh, Hollands zomerweer. En de temperaturen die gaan geleidelijk aan uh, wat omhoog. Het langjarige gemiddelde voor de temperatuur is ongeveer 21 graden. En daar zitten we dus dinsdag, zitten we daar boven. En de zeewatertemperatuur is op dit moment 19,5 graden. Oké, okay, ik ga er niet in duiken. Uh, nou, ik heb toch al een keer. Uh, het een poging gewaagd, maar ik kwam niet verder door mijn knieën. <laughs> <laughs> Je hebt nog gelijk ook, Lex. Het was app. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nou heb jij een, een nieuwe pagina op de CFM-app. We zeiden het net al even. Ja, dat is de pagina die dus ook op tv staat. Ja, klopt. Ja. Maar een hele mooie foto van jou uh, erbij. Och jee. Ja. ja, heb je hem gezien? Ja. Ja, briljant hè? Briljant, van. Nou, je vindt uh, die pagina in de CFM app. Uh, onder het menu staat hij onder Meteopagina. Ja. En dan kan je dus het, uh, precies hetzelfde weer lezen, wat uh, ook op, uh, op de TV staat: kanaal 40, digitaal via Ziggo. Precies. Of en via www.meteopagina.nl. Of we gaan uh, achter Lex aanlopen. Ja, dat is, dat is op, veel leuker. Dat is op, veel leuker. Op, <laughs> op Facebook en op uh, Twitter. En dat is dus uh, facebook.com/slash. Uh, Meteopagina. Oké. Okay. En twitter.com slash meteopagina. Nou, volg jij het nog, Albert Joan? Nou, uh, ik, ik loop wel achter hem. Af. <laughs> Heel goed. Lex, dankjewel weer voor deze week. Volgende week weer, studio okay. of ja. uh, strand? Nou, dat weet ik niet erop. Oké, okay. nou we wachten het af tot volgende week, Lex. Dank je. was het weer? Ja, en ook dinsdag wordt het mooi weer. Hm, hier is Tuesday. There's a the dirt and shit You think you're Ja, de DJ die dit plaatje heeft gemaakt komt van origine uit Turkije. En op dit moment woonachtig in Amsterdam. Je de Burak Jeter met zijn nieuwe single Tuesday. Ja, een groot hit op dit moment in de diverse hitsparades. Ja, onder het motto uh, vluchten kan niet meer... draaiden we deze plaats Walking Away van uh, Craig David. Speciaal voor Albert Jan, die het nu over de voorjaarsnota gaat hebben. Ja, want er is wat afvergaderd zo vlak voor het zomere Ja, ze moest even wat inhalen uh, volgens mij. Ja, ja, ging het woensdagavond nog uh, voornamelijk over het Waardertorenpleinproject. Maar uh, afgelopen dinsdag gaf de gemeenteraad een klap op de voorjaarsnota 2017. In de voorjaarsnota is ook de strategische investeringsagenda voor de komende jaren opgenomen... en die gaf reden tot vreugde onder de raadsleden... want na jaren van bezuinigingen kan er weer worden geïnvesteerd in Zandvoort. Investeringen die een verbetering van het woon- en leefklimaat voor inwoners van Zandvoort bewerkstelligen... maar ook investeringen die zijn gericht op de kwaliteit en beleving van Zandvoort in het algemeen. De verbeteringen van het woon- en leefklimaat hebben vooral betrekking op zaken... als het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen... Het verduurzamen van de verlichting, het op orde brengen van de riolering... straten en voetparen opknappen en de speelplaatsen mooier maken. Verder worden de woonlasten niet verhoogd... en is er zelfs ruimte voor lastenverlaging. De kwaliteit en beleving van Zandvoort in het algemeen krijgt een oppepper... doordat er nu geld beschikbaar is voor de boulevard, het badhuisplein... het watertorenplein en de bereikbaarheid en verleving, verlevendiging van het centrum... Wethouder Bluis, met de strategische investeringsagenda... komt er ruimte om te werken aan de toekomst van Zandvoort. Ik ben blij dat we als gemeentebestuur groen licht hebben... om met goed re rentmeesterschap rent Zandvoort klaar te stomen voor de toekomst. Zandvoort als dynamische gemeente in de metropoolregio... met oog voor lokale geborgenheid. Dat we nu aan de slag kunnen is een, is, is een verdienste van voortgaande colleges... Ook zij hadden de blik op de toekomst gericht, aldus wethouder Bluis. Nou, goed nieuws in de voorjaarsnota, dat horen we graag. my pocket keep up Ooh. so many pretty girls around me and they're waking up the rocket keep up Ooh. why you mad fix your face ain't my fault they all be jocking keep up Ooh. players only come on put your pinky rings up to the moon hey, girls. what y'all trying to do what you trying to do 24 karat magic ending. van CFM aan de Tolweg Tina deden wij even lekker mee met deze. De single van Bruno Mars je 24K. De het ritme van Zandvoort ook op, ook op tv. CFM Text tv op kanaal 45. CFM CFM ook 24 uur per dag op tv. En wel in Zandvoort en de regio kanaal 40 digitaal via SIGO te ontvangen. En ook daar vind je hem terug. Hè? Het weerbericht van onze eigen weerman Lex van den Horen. Kijk gewoon even, dus één keer per kwartier komt hij langs en blijft op de hoogte van het weer. Ja, normaal doet uh, Albert-Jan wel even mee met deze single. Maar je houdt uh, wijzelijk je mond nou, uh, Albert-Jan. Ik hou, ik hou de mond buiten in de gafel. <laughs> ja, ja, heel goed. <laughs> <laughs> goed. Want Lex zegt dan, dat het gaat klaar. Ja, dus nee, ja. ja, dat klopt ook. Dat ik, klopt ook. Ik, ik heb er vertrouwen smart. in. Je de Brown en uh, Living in America. Nou, hebben we goed nieuws voor uh, zowel uh, mijzelf als voor Albert-Jan. Want de jeugd en oudere sportpas uh, komt eraan. Ja, nou, ja, goed, die is er al. Want de Jeugd en de Oudere Sportpas kent ook dit schooljaar weer een afwisselend sportaanbod. Naast de naschoolse sportkennismakingslessen en de bekende spo sporttoernooien is er dit schooljaar nog een vernieuwde kennismakingsactiviteit toegevoegd... aan het schoolsportprogramma, namelijk Schoolgolf... Ruim 300 leerlingen van alle basisscholen uit Zandvoort maakten de afgelopen weken kennis met golf op school en op de locatie bij de Junes CQ de Open Golf Zandvoort. Sportservice Heemstede Zandvoort bracht de golfvereniging contact met alle scholen in Zandvoort die unaniem enthousiast reageerden. De hele maand juni werd uitgetrokken om alle klassen vanaf groep 3 in actie te krijgen. Een echte golfpro verzorgde de Open Golf de vele uren golfles samen met de leerkrachten van de scholen vakleerkracht en lichamelijke opvoeding... Robert van Kooten van de Duinroos... Het is een enorm leuk initiatief. Alle kinderen zijn lekker bezig... en hebben veel plezier. Het voordeel van golf is dat iedereen... op zijn eigen niveau kan meedoen en zichzelf kan verbeteren. Nigel Lancaster van de Junes Open Golf Zandvoort is blij met het resultaat. We proberen al lang om een mooie activiteit met de scholen op te zetten. Geweldig dat dit nu gelukt is. Ons doel is om meer Zandvoorters aan het golven te krijgen... zowel jeugd als volwassenen. De komende tijd zullen we dus nog een aantal leuke kennismakingsmomenten... organiseren in samenwerking met de sportservice... Wederom een goede link, hè? sportservice en golf... met de, het feit dat er ruim 300 Zandvoortse kinderen kennis konden maken met golf. En natuurlijk nog met veel meer naschoolse sportactiviteiten. Ja, en het heeft heel veel mooie foto's opgeleverd trouwens. Nou, Heb je nog, eens gezien of ja, niet? Ja, nou, keurig. Ja, he, le ja. Lekker aan het golven, de jeugd hier in Zandvoort. Tot zover uur, 1 alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. We gaan rustig op naar Duus en weer van drie uur met veel okie. 5. En in de eter op 106.9. Straks meer, Janus. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.